4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Premier Schotter van Curaçao heeft hard uitgehaald naar de commissie Rozenmuller Die concludeerde, na berichten over corruptie... dat er nader onderzoek moet komen naar de integriteit van een aantal Curaçaose ministers. Maar volgens Schotter heeft de commissie met veel te weinig mensen gesproken... en zijn de conclusies hoofdzakelijk gebaseerd op roddels. En zou de commissie Rozenmuller alleen hebben ingesteld om controle over het eiland te houden... Het parlement in Curaçao lijkt niet van plan om de commissie van wijze in te stellen die door Rozenmuller wordt aanbevolen. Maar mogelijk gaat Donner de gouverneur daartoe dwingen.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 Iran spreekt van een poging om de aandacht af te leiden... van de binnenlandse problemen in Amerika. De kapitein van het vrachtschip dat is vastgelopen op een rif bij Nieuw-Zeeland is gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij het schip op een gevaarlijke... en riskante manier heeft bestuurd. Volgens de autoriteiten is de kapitein medeverantwoordelijk... voor de grootste milieuramp op zee in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. Het Griekse containerschip liep vorige week vast. Sindsdien is al bijna 400 ton olie in zee... en op de Nieuw-Zeelandse stranden terechtgekomen. Leegpompen van het schip lukt niet vanwege het slechte weer. Het weer regenachtig met alleen in het noordoosten opklaringen. Minima van 9 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. Overdag bewolkt met wat regen. Een middagtemperatuur van 12 graden in het noordoosten tot 17 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Al wakker. Met Oela en Stool. Goedemorgen, het is woensdag 12 oktober. Deze Nu Al Wakker niet met Cameron Oela, maar met Diederik van Zessen van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Het komend uur hoort u... Of aanvoerde Jiao van het Nederlands tafeltennisteam zenuwachtig is voor de EK-finale van vandaag. Dat ze in het Spaanse Marbella onze Nijmegense Vierdaags proberen te kopiëren. En hoe Pakistan bedreigd wordt door een klein beestje. Maar nu eerst, elke dag is het wel een dag van iets. De dag van de vrijheid, de dag van de democratie of de dag van de leraar bijvoorbeeld. Zo is het vandaag de internationale dag voor de bestrijding van natuurrampen. Vandaag wordt extra aandacht geschonken aan het bestrijden van door mensen veroorzaakte natuurrampen. Dit jaar is de dag speciaal gericht op de hulp van burgers bij dergelijke catastrofes. Mevrouw Heelhorst is docenten, humanitaire hulp en wederopbouw aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat gaat u vandaag doen? Okay. Um, ja, ik ga geen rampen bestrijden zelf. Ik ga gewoon lesgeven. Wordt er te weinig gedaan aan de bestrijding van natuurrampen? Ja, dat kun je zeggen, hoewel het tegenwoordig wel ook uh, enorm toeneemt, de strijding van natuurrampen en de aandacht daarvoor vergeleken met pak een beetje 20 jaar geleden. Maar wist u bijvoorbeeld dat deze internationale dag bestond? Ja, ik heb er wel eens eerder van gehoord, maar er zijn zoals u al zei bij de introductie erg veel internationale dagen en uiteindelijk, ik merk er in mijn dagelijks leven niets van. Ja, maar u zegt in ieder geval dat er meer aandacht is voor natuurrampen. Uh, hoe merken we dat? Nou, de aandacht voor natuurrampen volgt de stijging in natuurrampen. Er zijn ook meer natuurrampen. En dat heeft met een aantal oorzaken te maken. Bevolkingsgroei, met klimaatverandering, met uh, uh, natuurvernietiging. Dus er zijn een aantal oorzaken waardoor natuurrampen toenemen. Dus het is heel duidelijk dat dat een steeds groter probleem is... en naar de toekomst nog een groter probleem zal worden. Dus dat heeft veel meer aandacht voor het fenomeen ge ge ge opgeëist... Dus dat is eigenlijk sinds halverwege de jaren negentig dat er internationaal echt wordt gerekend met natuurrampen zijn er. Er komen er steeds meer en we moeten er wat aan doen. Mm -hmm. En Nederland staat volgens mij altijd vooraan als het gaat om natuurrampen. We sturen vaak deskundigen, dat hoor je dan, naar rampgebieden in het buitenland, vooral bij waterrampen. Klopt dat? Uh, Nederland doet inderdaad aardig wat op rampengebied. Ik weet niet of we helemaal voorop staan hoor. Dat is misschien een erg Nederlandse gedachte. Het is wel zo dat Nederland ook uh, zelfs in Europa het meest kwetsbaar is voor natuurrampen. Maar hoe komt dat? Omdat we zo dicht uh, bij de zee liggen en zo laag liggen? Ja, dat zijn toch met name waterrampen. Nederland is natuurlijk als je erover nadenkt echt heel kwetsbaar... Voor uh, aan de ene kant uh, rivieroverstromingen. Maar ook het, het onwaarschijnlijke gedachte. Wij zijn gewend om daar niet meer mee te rekenen. Ik denk, ach, die kans is zo klein. Maar als er een overstroming vanuit zee komt... dan is er natuurlijk echt ongelooflijk veel schade. Nou, moeten wij bang zijn voor zo'n overstroming? Zou dat binnenkort kunnen gebeuren of is dat een kwestie van, van eeuwen? Um, dat is altijd moeilijk te zeggen natuurlijk. Want, maar de kans is heel klein. Dus de kans dat het vandaag gebeurt is echt ongelooflijk klein. Dus ik zou er niet wakker van zijn. En wat moeten gemiddelde Nederlanden nu doen... Om, om meer van besef van de natuurrampen te krijgen in de wereld? Uh, nou, het is eigenlijk een, interessant wat u uh, zegt. Het onderwerp van deze dag is het, betrekken, meer, het beter betrekken van burgers bij natuurrampen. Dat mm -hmm. nou, is eigenlijk interessant, want in de landen waar de meeste rampen gebeuren... dat zijn toch de ontwikkelingslanden... daar hoef je helemaal niet zo'n dag te organiseren... want daar zijn burgers betrokken. Daar is het zo dat... Als burgers zichzelf en elkaar niet helpen, dat ze helemaal niet met rampen om kunnen gaan. Want de overheid en andere organisaties zijn altijd te laat. Dus ze zijn gewoon gewend om zelf rampen in hun leven een plek te geven en mee om te gaan. Maar wij zullen toch ook zelf de zandzakken moeten leggen? Of u bedoelt, bij ons komt het leger dat doen? Nee, dat is dus interessant dat in Nederland zijn we eigenlijk langzamerhand weggedreven en andere Europese landen. Zijn we eigenlijk een beetje weggedreven van het idee dat natuurrampen ons kunnen raken. En dat we dan gewoon zelf daar ook wat aan moeten doen, echt aan de bak moeten. Dus dat wordt de laatste tijd, echt pas een paar jaar, met name sinds bijvoorbeeld die grote orkaan Katrina in New orleans van een aantal jaar geleden. Mm -hmm. Is dat besef eigenlijk heel erg binnengekomen van god wij zijn ook kwetsbaar voor natuurrampen. Het kan bij ons ook gebeuren op grote schaal. En... en dan blijkt dat als een ramp echt een grote schaal heeft, dat in rijke landen, zoals de Verenigde Staten, de hulpverlening het ook niet aan kan. Dus daar hebben burgers, moeten daar een actieve rol hebben. En dat is pas sinds een paar jaar, dat dat echt weer terugkomt in het denken over rampenbestrijding. En dat zien we ook in Nederland. We hebben nu ook sportjes, hè? soms op de radio, van wat je moet doen bij rampen en hoe je jezelf moet kunnen redden. Dus het, het is ook al... Duidelijk in werking dat steeds meer mensen ermee in aanraking komen en dus betrokken raken. Ja, en wat, wat met name is veranderd is dat de rampenbestrijdingsdiensten daar ook steeds meer rekening mee houden. Dus uh, eigenlijk werd er, als je boeken leest, uh, handboeken over rampenbestrijding, daar werd eigenlijk degene die de ramp meemaken echt alleen maar gezien als een heel passief Slachtoffer, mensen die in paniek raken of gaan gillen of onder de tafel willen kruipen en dat soort dingen doen. Terwijl in werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Als er een ramp gebeurt, dan, dan, dan kijk je om je heen. Zijn de mensen om je heen veilig? Zijn je kinderen in de buurt? Je probeert mensen te redden. Je probeert gelijk. in, Je komt gewoon in actie. Het gaat heel erg met adrenaline gepaard. Het is onvermijdelijk om, derde... om eigenlijk niet betrokken te raken, bedoelt u? Ja, dat is eigenlijk een veel natuurlijke reactie. Ik denk dat de natuurlijke reactie van mensen is om betrokken te zijn. Ja, of om en te gaan, eigenlijk... uh, gaan plunderen bijvoorbeeld, zoals in Australië recentelijk. Nou, weet je, dat zijn eerlijk gezegd verhalen die komen altijd in de media. En die worden dan heel groot gemaakt. Maar in werkelijkheid valt dat best wel mee, dat plunderen. Dus de burgerbetrokkenheid en... is volgens u gewoon het allerbelangrijkste bij het bestrijden van toekomstige natuurrampen? Uh, nou, ik zal niet zeggen het allerbelangrijkste. Want als je het aan de burgers over zou laten... dat lijkt me nou weer helemaal niet goed. Je hebt de rampenbestrijding heel hard nodig. En je moet er ook voor plannen. Je moet ook zorgen dat je bepaalde voorraden hebt. Je moet ook een, een, een organisatie hebben die je iets uit kan delen. Dat is natuurlijk vreselijk belangrijk. Dat kun je echt niet laten liggen. Maar wat ik wel zeg is... van burgerbetrokkenheid is in de meeste landen heel gewoon. En is hier eigenlijk waarschijnlijk ook heel natuurlijk. Maar in ons soort landen... de Verenigde Staten, Europa is in de, de rampenbestrijding in de afgelopen decennia er iets ingeslopen... dat dat vooral een kwestie is van de professionals, van de bestrijders zelf... van de brandweer van, en dat soort figuren. En daar zie je nu een kentering in komen... dat je ook in Europa en de Verenigde Staten, Australië, dat soort landen... zie je nu ook een beweging komen onder rampenbestrijders... dat ze na gaan denken van... Goh, wat kunnen we doen om burgers beter te betrekken bij rampenbestrijding? Nou, dat gaan we vandaag ook doen op de Internationale Dag... voor de bestrijding van natuurrampen. Bedankt, Thea Heelhorst, docenten Humanitaire Hulp en Wederopbouw... aan de Wageningen Universiteit. Het is negen minuten over vier. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. En onze actualiteitenredacteur Martijn Middel heeft gisteravond... de hele avond televisie zitten kijken. En hij is veel te weten gekomen.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 De Belgen wisten zich namelijk alweer niet voor een eindtoernooi te plaatsen. Volgens de Belgische zanger Milo ligt dat vooral aan de mentaliteit van onze zuiderburen. Dat kaart ik gewoon aan van where I'm from, they don't like dreamers. Op het moment dat je laat op begint te dromen. Want gisteren hebben al onze jonge getalenteerde voetballers interviews gegeven. Ja. Uh, waarbij ze zeiden het gaat lukken, het gaat lukken in Duitsland. En ik weet dat ze daar morgen op afgerekend zullen worden in de pers. Want oh, ze hebben het durven dat zeggen, terwijl het ze enig, de enige juiste attitude. Je moet zeggen het gaat lukken.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 En tot zover het mediaoverzicht met onze actualiteitsredacteur Martijn Middel. Het volgende uur horen we jou met het krantenoverzicht. Straks alles over de dreiging van de tijgenmug in Pakistan. Nu eerst muziek van Piet, want zo heet hij eigenlijk. Maar hij noemt zichzelf Ozark Henry. De bel speelt vanavond in Paradiso in Amsterdam. En je hoort hem nu hierbij. Nu Al Wakker met This One's For You. Somehow You travel more Overstromingen en fundamentalistisch geweld. Pakistan heeft een aantal zware jaren achter de rug. En opnieuw dreigt er een ramp. Dit keer is de boosdoener een heel klein vliegend beestje: de Ades aegypti, ook wel bekend als de tijgermug. De Pakistanen worden getijsterd door de knokkelkoord. Het aantal doden is door de virusinfectie gestegen tot de 200. En op dit moment zijn er meer dan 15.000 personen besmet. Onze WNL-collega Kamran Oela dacht een weekje te kunnen genieten van het mooie weer in Pakistan. Maar hij is waarschijnlijk vooral bezig uit de buurt van de muggen te blijven. Kamran, goedemorgen. Goedemorgen. Kun je de straat nog wel op? Ja, ik kan de straat zeker nog op. Maar het is wel goed uitkijken voor de, voor de tijgermug. Uh, mensen die leven gewoon wel, hoewel op andere punten het leven ook wel af en toe ontregeld lijkt uh, in Pakistan. Maar het is, uh, het, ja, het is goed uitkijken, want het, het beestje is klein en het gevolgen die kunnen enorm zijn. Nou, je zegt het net zelf, meer dan 200 doden inmiddels al. Maar het, het openbare hele leven is helemaal ontregeld door een klein tijgermugje. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, dat, dat is natuurlijk heel raar. Dat zo'n klein mugje inderdaad het hele leven kan ontregelen. Maar je moet je voorstellen dat als je zo'n beet hebt, dat je vervolgens een, de knokkelkoorts kan krijgen. Uh, Klokkenkoorts zorgt ervoor dat je steeds minder uh, gezonde witte bloedlichamen en uh, rode bloed, bloedlichamen hebt. Bloedplaatjes zogenaamd. En uh, dat zorgt ervoor dat je gewoon echt enorm verzwakt en niet meer normaal kan functioneren. Wat zelfs uiteindelijk dan tot de dood kan leiden. En, Um, ik, ik heb verhalen inmiddels gehoord van, uh, van bruiloft. Ik was hier zelf ook op een bruiloft en de zaal daarnaast was leeg. en Ik hoorde dat alle zalen vol zaten en ik begreep dat de bruidegond daar een, een beet heeft gehad en een knokkelkoorts heeft. De bruiloft gaat niet door. De zaal daarnaast was ook weer leeg, maar daar was het een, een ouder van, uh, van de bruid die de knokkelkoorts had. En Zo zie je dat een kleine beet hele grote gevolgen kan hebben op alle plekken. Maar is elke knokkelkoorts dodelijk of, of kan het ook... Nee hoor, niet elke uh, patiënt is per se dodelijk. Uh, als je maar op tijd erachter komt en uh, kan je behandeld worden met een bloedtransfusie, uh, heb ik me laten vertellen, door een arts. Uh, dat betekent gewoon dat je uh, dat bloed eigenlijk helemaal gereinigd wordt. Maar er is geen tegengift, er is op dit moment nog niet iets, er is geen vaccin. Uh, dus op het moment dat er zo'n epidemie uitbreekt zoals nu in Pakistan, ja, dan is het wel zo dat er heel veel mensen op ontzettend snel uh, besmet raken. Want het gaat gewoon van de ene op de andere. Ja, toch zei je net dat het openbare leven is ontregeld. Maar dat wel, terwijl er pas 15.000 van de 160 miljoen Pakistani besmet zijn. Hoe kan dat? Ja, er zijn 160 miljoen Pakistanen in het hele land. En dit is vooral in Lahore aan de hand. Je moet je voorstellen, als we Nederland vergelijkt dat Lahore midden in de Pakistanse landstad ligt. Dus laten we zeggen dat een Den Haag of een Rotterdam, een grote stad... Dat daar de epidemie echt uitbreekt. Uh, dat is er nu in Pakistan aan de hand. Ja, En dan met zo'n verhaal wat ik net ook vertelde: dat het maar één beet kan ervoor zorgen dat een, een heel huishouden ontregeld wordt. Uh, dus, dus dat is een reden om aan te nemen dat, dat het toch een uh, grote, uh, groot gevolg heeft. En bovendien, uh, het 15.000 is officieel getal, maar je moet je voorstellen in Pakistan. Uh, is het niet zo dat alles keurig wordt geregistreerd? Er zijn ook waarschijnlijk duizenden mensen die ook de knokkelkoorts hebben, maar dat zelf niet weten en thuis gaan zitten denken dat ze een normaal griepje hebben. Daarom zijn inmiddels ook echt ontzettend grote overheidscampagnes gestart. Ik heb de krant van vandaag uh, hier voor me liggen en op de voorpagina ook weer een hele grote advertentie uh, om te kunnen om eigenlijk mensen te waarschuwen voor de dingen, voor de knokkelkoorts. Maar is het in het straatbeeld inmiddels ook al te zien dan? Daar ja, staat het is het eigenlijk op één manier vooral te zien... of misschien op twee manieren. Aan de ene kant sommige winkels die gewoon dicht zijn... De de kleine ondernemer, de MKB'er, als, uh, als die geraakt wordt, dan, uh, ja, dan uh, ben, je, ben je inderdaad de zaak en dan kan je winkels sluiten. Uh, en vooral ook de grote spandoeken. De overheid is echt een campagne gestart. Die maakt van deze mug echt een olifant. Er hangen overal spandoeken, posters met enorm uitgegrote muggen. Met allerlei teksten ernaast van kijk uit, draag bedekkende kleding, uh, was je handen veel. Want deze, deze epidemie kan veel groter worden. Dan dat het nu al is. Ja, bijna propaganda om de tijgermug. Maar ben je nou niet zelf ook een beetje bang geworden? Je bent op vakantie, maar dat jij ook besmet raakt? Ja, de, de kans op een aanslag is in dit land uh, misschien wel nog groter dan van de aanslag van een mug. Uh, maar desalniettemin uh, ben ik uiteraard ook al uh, op mijn hoede. Ja, dus ook vooral, het zijn ook de mensen die continu zeggen: Nou, ga nou maar niet naar buiten, blijf nou maar binnen. Uh, want. Je weet niet waar de mug uit hangt. Je weet niet op welk moment je gebeten wordt. Dus ik kijk ook ontzettend uit, want ik hoop volgende week natuurlijk gewoon weer daar bij jullie te zitten. Ja, dat hopen wij natuurlijk ook nog even. Tot slot. Is er een einde in zicht voor de epidemie of, of wordt het alleen maar groter en groter? Ik zag gisteravond een, een arts die, die uh, ook patiënten behandelt op de eerste hulp. En die gaf aan dat, dit, uh, dat we nu rond het hoogtepunt zijn. En dat het waarschijnlijk zelfs de komende week het echt absolute hoogtepunt wordt bereikt. Dus nee, vooralsnog uh, is, is, is, is het nog niet achter de rug. Mensen kijken wel uit naar november. Dan zal het wel wat frisser worden. We horen op het met 36 graden. Uh, over een week of drie of vier, de temperatuur terug naar 25 graden. Misschien zelfs naar 20 graden op sommige dagen. En dat zou het moment kunnen zijn dat die mug echt gaat uit, euh, nou ja, uitsterven. En dat het dan een beetje te rust komt over de dan de epidemie echt achter zich is. Kameran, blijf uit de buurt van die mug. Uh, inmiddels zijn al meer dan 200 doden gevallen door de ziekte. En het einde lijkt helaas nog niet in zicht. Dankjewel, WNL-collega Kameran Oela. Hopelijk zit je volgende week gewoon weer gezond hier in de studio. Ja. Verschrikkelijke blaren, feestende mensen langs het parcours en rode gladiolen bij de finish. De Nijmegense Vierdaagse, het grootste wandel-evenement ter wereld, is al jaren een fenomeen. De Vierdaagse wordt ook in het buitenland populairder. Onder andere Kenia en Mauritius hebben laten weten een Vierdaagse te willen organiseren. Deze week ging de eerste Vierdaagse in het Spaanse Marbella van start. Francine Wildenborg van Dagblad de Gelderlander loopt mee in Marbella. Goedemorgen, Francine. Goedemorgen. Is het daar net zo'n grote happening als in Nijmegen? Nee, nee stuk kleiner. Er uh, zijn hier zo'n 600 mensen van start gegaan afgelopen zondag. Dus dat, uh, ja, dat is een groot verschil met die 40.000 in Nijmegen. Wat is dan het verschil met die vierdaagse behalve dat aantal mensen? En naar de afstand, het is vier keer twintig kilometer per dag. In, in Nijmegen is dat minimaal dertig uh, en tot vijftig, zeg maar. En dat, ja, dat hangt een beetje af van je leeftijd en je geslacht. Maar hier, uh, hier is dat twintig en dat is met name ook omdat het parcours heel heuvelachtig is. En dat is dan ook een groot verschil met, uh, met Nijmegen. Waar uh, op één dag na, uh, op de... in, in Nijmegen, heb je de dus zeven heuvelen uh, weg waar je overheen komt. Maar hier is het echt flink stijl, uh, in ieder geval sinds afgelopen. Pardon, afgelopen maandag. En, en het is natuurlijk ook ontzettend warm. Het is wel Spanje. Ja, het is inderdaad warm. Tot, uh, tot nu toe was er een briesje, maar het was, gisteren was het echt warm. Ik geloof dat het gaat om 27. En is er dan ook veel meer kans op uitdroging bijvoorbeeld? Ja, nou ja goed, de, een van de adviezen is inderdaad uh, goed, uh, goed blijven drinken. Uh, dat gebeurt ook. Ik zie uh, mensen constant met flessen water uh, lopen. En uh, ook uh, de organisatie uh, deelt, uh, deelt voldoende water uit uh, onderweg. Maar staan er dan ook, net als bij de Nijmegen Vierdaagse fans aan de zijkant... die ze dan toejuichen en, en waterflesjes geven en iets lekkers? Nee, nee. nee. Er zitten op, af en toe zitten er wel op een terrasje langs het parcours... zitten, zitten wat Nederlanders of, of heel soms een Spanjaard. En dan wordt er wat geklapt. Maar uh, nee, mensen moeten het vooral zelf doen hier. Dat, uh, het publiek, dat, uh, dat is veilig. Vind je het gezellig daar wel, Francine? Ja, het is wel gezellig, want ja, de mensen die meelopen, die, uh, dat zijn uh, over het algemeen vierdaagse lopers, een groot deel althans. Mm -hmm. Dus ja, die nemen zelf een beetje dat, uh, dat uh, ja, oude sfeertje mee, zeg maar. Iedereen kent elkaar al inmiddels en uh, die weet hoe wordt het werkt. Gezongen. Ja, is dit, is dit een eenmalig evenement of moet Marbella het nieuwe Nijmegen worden? Nee, nee, ze gaan er zeker mee door. Ze willen uiteindelijk lid worden van de International Marching League. En uh, daarvoor moet je het in ieder geval minimaal drie jaar organiseren. En dan wordt het beoordeeld of het daar uh, lid van mag worden. Dus uh, er zullen zeker uh, volgend jaar weer, weer mensen hier lopen in, uh, in oktober. Maar hoe reageren de bewoners er bijvoorbeeld op? Ja, die vinden, die vinden het heel vreemd. Uh, ja, Spanjaarden zijn niet, niet zo dol op wandelen, die, uh, zoals een van de... Spaanse deelnemers die er, nou een handjevol dat uh, er is, mij vertelden, die zijn dol op uh, formule 1, tennis en voetbal en uh, niet op anderen. Dus die kijken hun ogen uit, die zien dan uh, allemaal uh, ja, Nederlanders in, in wandelkledij over het strand lopen en uh, die vragen af en toe van wat is dit nou? En als je dan zegt dat er vier dagen wordt gelopen, uh, dan uh, ja, kunnen ze zich daar echt niet meer voorstellen. Francine, je had nu ook kunnen schrijven over het stationsgebied in Arnhem, kan ik me zo voorstellen. Dus voor jou op zich is het natuurlijk geen vervelende plek om rond te lopen daar. Nee, nee helemaal niet. Het nee. maar... is, dat is uh, fijne omstandigheden. <laughs> ja. Ja. Heel goed. En, hoe gaat het met de blaren? Ja, ik heb er één. Ja, ik, uh, ik heb er één op mijn hak. En die heb ik al sinds de eerste dag. En die is gisteren doorgeprikt. En voor de rest uh, ben ik nog blaarloos. Maar uh, ja, ik voel het wel in mijn benen. Dat, uh, dat wel. Maar nou, morgen is de laatste dag van de Vierdaagse. Is de finish nou net zo'n groot feest als in Nijmegen zelf? Ja, ze proberen er in ieder geval wel wat van te maken. Ze hebben het laatste stuk hebben ze omgedoopt tot Bia uh, Via Gladiolo in plaats van de Via Gladiola. Hebben ze goed en... gejat? De, hebben ze goed gejat, ja. <laughs> en uh, ja, in dat laatste stukje uh, worden dan uh, witte gladiolen uitgedeeld uh, in dit geval. En uh, op het eind krijgen mensen een kristallen medaille. Er ja, is geloof ik een 50-koppige band van de gemeente Marbella die, uh, die het feest gaat op. Uh, dus dat, uh, ja, dat moet in ieder geval uh, feest, feest, een feestje worden, dat, uh, dat is wel de bedoeling. Dus morgen heb jij ook een kristalachtige medaille. Ja, ja hij is echt van kristal, dat heeft de organisatie me uh, verzekerd. Maar uh, dat is wel, ja, ik, uh, morgen moet ik ook nog wel uit kunnen lopen. De trofee die je mee mag nemen naar Gelderland. Morgen is dus de laatste dag van de vierdaagse. zien maar bel, Ja, Francine Wildeborg, verslaggever van de Gelderlander. Jij loopt mee, heel veel succes. Dankjewel. En dan nu bij Nu Al Wakker. Muziek van een Amerikaanse singer-songwriter. Hij was twee weken geleden in Nederland. Hij was onder andere te gast bij DWDD. En sindsdien stijgt hij snel in de verkoopslijstjes. Volgens kenners zou dit de nieuwe single Lucky Now in Nederland wel eens de kersthit kunnen worden. Maar dat moeten we nog even. Dit is hem, Brian Adams. I don't remember when we were wild and young. All that's faded in the memory. I feel like somebody I don't know.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 Ryan Adams' Lucky nou, u luistert naar Radio 1. Straks alles over de olieramp in Nieuw-Zeeland. Een milieuramp van ongekende omvang, aldus de autoriteiten... En ondertussen kijk ik op de klok en zie ik dat het 20 seconden over half vijf is. En dat betekent dat het tijd is voor het... Het Nieuwsminuutje met Martijn Middel. Israël en Hamas zijn het eindelijk eens over de vrijlating... van de Israëlische militair Gilad Jalit... die ruim vijf jaar geleden gevangen werd genomen. Het Israëlische kabinet stemde vannacht na een urenlang debat in met het akkoord. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu... komt Jalit binnen enkele dagen naar huis... Opmerkelijk nieuws bij de marathon van Chicago. Terwijl de meeste deelnemers na de wedstrijd aan het uitpuffen waren van vermoeidheid... pufte de 27-jarige Amber Miller om iets heel anders. Vlak nadat ze over de finish was gekomen, kreeg ze last van weeën. Een paar uur later beviel ze van een meisje, June. Moeder en dochter maken het goed.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 Wij zijn natuurlijk uh, uiterst kababele interviewers, uh, Diederik. Maar als het aankomt op echte, diepte-interviews... dan halen we ons interviewkanon Gilles Speksnijder erbij. Zeker, en vandaag spreekt hij met een fenomeen uit de muziekwereld en de wetenschap. Tenminste, als ik me niet vergis, want zijn administratie laat nog wel eens te wensen over. Bij mij is aangeschoven en ik ben best trots Richard van Aftenburg... hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Hallo.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 Ja, um, de vraag is dan natuurlijk, ja. wat betekent dit? Ja, ik heb er geen idee. Ik heb geen idee. Hij zingt over een aanzoek zonder ringen. En hij uh, zegt ringen, terwijl je hebt eigenlijk maar één ring nodig voor, uh, voor een aanzoek. Dus waarom het dan ringen is, dat is allemaal al een raadsel. En de enige verklaring, dat is dat uh, Pascal Jacobs... De zanger, hè, van van, van de zanger van Bluff. dat hij met meerdere vrouwen tegelijk wil trouwen. Hij kan dus uh, uit ervaring zeggen dat dat niet mag. En wil er meer uh, vrouwen met u trouwen?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 Tot zover meesterinterviewer Jules Becksnijder. Volgende week hoort u hem ongetwijfeld weer in Nu al wakker op Radio 1. Een milieuramp van ongekende omvang zal plaats gaan vinden in Nieuw-Zeeland. Dat zeggen de autoriteiten al daar. We gaan contact leggen met de andere kant van de wereld om te vragen hoe het zit. Maar eerst muziek van een vrouw die deze zomer overleed. En vandaag werd bekend dat haar vader een biografie over haar zal gaan schrijven. Ik heb het over Amy Winehouse. Het is Tears Dry on Their Own.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 Ain't no regrets No most and no debt Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow Amy Winehouse en Tears Dry on the Road bij Nu Al Wakker, Omroep WNL op Radio 1. En we gaan naar de andere kant van de wereld. Een week geleden liep het schip MV Arena vast op een rif voor de kust van Nieuw-Zeeland. Nu dreigt het schip zelfs in tweeën te breken en loert er een milieuram van ongekende omvang. Al dus de autoriteiten. Nick Rits is op dit moment in Nieuw-Zeeland. Nick, goedemorgen. Goedemiddag. Hoe, hoe is het met ja, de schade? Jullie, ja, ja, voor jullie is het natuurlijk middag. Nee. Hoe, hoe is het met de schade? Is er al sprake van een milieuram? Uh, nou, uh, ja, van de ongekende uh, aarde zijn uh, uh, bijvoorbeeld voor de afgelopen nacht zijn er 70 containers uh, van het schip afgevallen, uh, waar onder andere chemicaliën in zitten. Uh, er zijn ontzettend veel uh, vogels uh, uh, uh, gestoven de afgelopen 24 uur. Um, en uh, wat het belangrijkste nog is, is dat het, uh, het zijn een van de mooiste uh, stranden van, uh, van Nieuw-Zeeland is, de Bay of Plenty. Uh, dus ja, het is wel van uh, ongekende aarde, deze milieuramp. En het schip, dat, dat, dat kan in tweeën gaan breken? Uh, ja. En dan, uh, dan, uh, uh, dan zal alles uh, te ondergaan. en. Uh, Um, kijk, er heeft een bedrijf, heeft, uh, toen, toen het schip net heeft, uh, was gestrand, die heeft gezegd van nou, wij zouden wel alle olie van boord af willen halen. Um, en dat zouden ze dan vier dagen over doen. Nou, het is ongeveer een week geleden, dus dan was alle olie in ieder geval weg. En er waren al die uh, volgers bijvoorbeeld niet overleden. Maar dat is dus dat niet uh, gebeurd. Ja, ik bedoel, het is ik het nu bedoel. Een ja. hij ligt al een week bij de kust en, en het is nog steeds niet opgeruimd. Hoe kan dat? Uh, nou ja, de, de, de eigenaar heeft dat niet geaccepteerd. Het aanbod. En dan komt het eigenlijk alleen door de eigenaar dat het nu daar aan het lekken is? Uh, ja. ja. En wat betekent dit ja. nu voor de overige schepen in de buurt? Uh, het is een van de drukste punten. Uh, omdat al het uh, verkeer tussen uh, het noordelijke eiland en het zuidelijke eiland... Uh, gaat via de Bay of Plenty. Uh, en daar ligt ook een hele grote haven. Want mensen zullen zich afvragen waarom, waarom in godsnaam... al die grote schepen bij uh, zulke mooie natuur... Uh, nou dat komt omdat daar een, dichtbij een haven ligt en heel veel containers worden daar overgezet en naar Auckland uh, uh, gebracht. Uh, en het is ook een van de belangrijkste doorvoerhavens naar het zuidelijke eiland um, om spullen over te brengen. Maar Nieuw-Zeeland staat bekend als land dat erg zuinig op het milieu is. Dat kennen we ook van de spotjes. Uh, wat kunnen de consequenties zijn voor de kapitein van het schip? Wordt hem iets verweten? Nou, hij is uh, uh, recentelijk opgepakt. En um, hij kan uh, tot 10.000 uh, dollar uh, een boete krijgen. En tot uh, maximaal 12 uh, maanden cel. Dus dat zijn inderdaad wel de consequenties. Mm -hmm. um, en het bedrijf uh, die zal uh, alle effecten van de milieuramp uh, uh, moeten betalen. Uh, en nee, maar waarom, waarom ruimen ze dan nog steeds niet? Is, is, is dat bedrijf niet onderhand uh, volksvijand nummer 1 daar? Uh, nou, ze ruimen inmiddels wel. Um, alleen, uh, uh, hoort het uh, zelfs, zelfs bewoners van de omliggende gebieden die gaan zelf met een, uh, uh, met, een, uh, uh, met een zak en een schep uh, het strand op. En de gisteren zijn, uh, uh, zijn een grote groep uh, opruimers zijn begonnen. Uh, maar je kunt wel de conclusie stellen dat het een beetje te laat is. En, en hoe lang gaat dit dan nu nog duren, dat opruimen? Nou, dat zal wel uh, uh, enkele maanden uh, duren, ja. En wat, wat kunnen de nieuw de zeelandse autoriteiten nu nog doen om verdere problemen nog te voorkomen? Nou, ze, ze hebben net gezegd dat ze aan alle omliggende uh, uh, gebieden, alle inwoners, willen ze gasmaskers uit gaan delen. Uh, maar dat weten ze nog niet zeker. Uh, en dat is alleen om de, om de mensen te, uh, te beschermen. Maar waarschijnlijk is, het, uh, is de natuur uh, heeft, uh, kent ongekende schade uh, de komende tientallen jaren. Maar dat is wel een heftige beslissing, iedereen een gasmasker op. Uh, ja, ja ik, ik, ik stond er ook van kijken. Ik denk, de, nou ja, ik kom zelf in Nederland natuurlijk. En de, daar zou de Nederlandse overheid dat niet zo 1, 2, 3 zeggen. En hier zeggen ze het ook, maar uh, de vraag is of ze het wel echt doen. Omdat ze dat ook nog in het midden laten. Dus uh, ik denk dat het voor heel veel bewoners van Nieuw-Zeelanders... Uh, dat het best wel verwarrend kan zijn. Hmm. Of je krijgt wel een gasmasker of niet. En straks krijg je hem niet, maar... Is er dan wel chemische stoffen in de lucht of niet? Dus het is Onzeker. Heel Onzeker. En, en erg uh, verontrustend ook. Niek Ritsen, uh, kijk uit daar in Nieuw-Zeeland. Bedankt uh, voor je informatie over die milieuramp. Van ongekende omvang mogen we toch wel zeggen. Dank je wel voor je toelichting. Yeah. Het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. We hebben ze alvast voor u doorgenomen en we beginnen met Vrij Nederland. In Vrij Nederland een vermakelijk dubbel interview. Voor het eerst gaven cabaretiers André van Duin en Vreek de Jonge een gezamenlijk interview. De heren spreken uitgebreid over goede Twitters en over elkaars publiek. Jammer dat ze jouw publiek geen kranten leest, sneert de Jonge. Gelukkig wensen ze elkaar ook nog veel goeds toe. Zo ziet Freek de Jonge zou ze het ontroerend vinden om André van Duin in de huid van Johnny Krijkamp senior te zien kruipen.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 En dat de Fransozen dol op hem waren omdat hij hun taal zo goed beheerste. In Nieuwe Revue reageerden zijn ontdekkers en zijn fans, maar ook een Franse recensent. Die vindt Ivo nog geen grote jongen. Niemand kent Ivo. Waarom zou ik aandacht aan hem schenken? Bea Tiersma woont al 18 jaar in Frankrijk en zat in de zaal. Helaas heb ik niets, over, eh, niets nieuws over Montan geleerd. Ik vond dat het overkwam alsof hij vooral zichzelf heel erg van zichzelf genoot en van wat hij deed. Tot zover de Weekbladen. Het is tien voor vijf. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Straks alles over het EK tafeltennis. Maar nu eerst. Prince en Musicology bij Nu al wakker op Radio 1. No two soldiers. Nederlandse sportvrouwen zijn goed bezig. Ze hebben opnieuw de finale bereikt van het EK tafeltennis in Polen. In 2008, 9 en 10 werden zij winnaars van het EK. En zal dat dit jaar weer zo zijn. In het toernooi voor landenteams werd gisteren Hongarije verslagen... waardoor de oranje equipe vandaag hun tafeltennisfinale zal spelen. We blikken vooruit naar die finale met Lidjou, de aanvoerster van het team. Goedemorgen. Goedemorgen. Opnieuw de finale gehaald. Ten eerste gefeliciteerd. Dank je. Is het nu nog speciaal? Ik bedoel, jullie hebben nu de afgelopen drie jaar al gewonnen. Ja, iedere keer speciaal. Want uh, iedere keer breek je record. En uh, als deze keer wonnen wij, dan volgens mij is het echt heel speciaal. Vooral de tafel geschiedenis. Ja, is dit uh, de meest speciale wedstrijd die jullie ooit tot nu toe hebben gewonnen? Uh, als je die titel gepakt gepacht hebt, ja. Ja, ja. Dan, uh, dan is het wel... Uh, Denk ik dat de bevestiging dat wij toch uh, al vier jaar de beste van Europa is. En, uh, alleen nu moeten we even afwachten ja, tot nou, vanmiddag. Inderdaad, uh, dus de finale. Maar in Europa heersen, heersen jullie eigenlijk als Nederlandse vrouwenploeg. Maar hoe zit dat dan in de rest van de wereld? De rest van de wereld is, uh, ik denk, uh, meer op China. Mm -hmm. En uh, de Aziëse vrouwen zijn veel beter aan het tafel. Dus, uh, momenteel. En uh, wij zijn wel als een Nederlands team uh, twee keer korte finale bereikt als het team tijdens uh, WK-landtoernooi. Dus zijn, dat is wel niet slecht. Oké, okay, dat, dat, dat is wereldwijd. Maar even nog terug naar die 3-2 van net, hè. Uh, uh -huh. als, als ik dat lees, dan denk ik dat is op het nippertje. Hoe kijk jij op de wedstrijd terug? Die uh, nippertje van, uh, van tegen uh, Hongarije, ja. bedoel uh -huh. Ja, dat was wel een nippertje, ja. Ik kan ook uh, verliezen. Want we mm -hmm. loopt de hele tijd het feiten achter aan. En het uh, is wel heel spannend. En uh, we hebben ons echt uh, gevochten om te winnen. De overwinning naar ons te slepen. Dat is wel gelukt. Ja, en bovendien was jij heel belangrijk als kopvrouw zelf, hè? Ja, iedereen is het in team, hè? Maar iedereen je, moest er, wel, je en... moest er wel twee winnen, hè? Ja, ja dat hoorde ook bij net je zegt als je kopvrouw ja, heeft de mensen meer van je verwacht. En uh, dat moet je al gewaar maken. En uh, ik deed mijn werken goed. En vandaag om drie uur de vrouwenfinale tussen Nederland en Roemenië. Zijn jullie uh -huh. de favoriet? Uh, we hebben uh, zeker een laatste een drie ontmoetingen, als ik me goed herinner, gewonnen. En daar zijn we zeker uh, ja, uh, qua, op, uh, qua ja, opstelling kan uh, wel iets breder dan hun. En we zijn wel, denk ik, ietsje sterker dan hun. Ja. Laten we voorzichtig zeggen, ja. Dus als we zeggen Hongarije of Roemenië, wie is er beter? Uh, ja, het is lastig om elkaar te beoordelen. Want uh, je ziet de match, ze zijn heel anders lopen. Uh -huh. En ze uh, zijn gewoon sterk. Anders komen ze ook niet in de finale, halve finale bijvoorbeeld. Maar laten we zeggen, de dag voor de wedstrijd tegen Hongarije, uh, uh -huh. was je toen meer zenuwachtig dan je nu bent? Nee, joh. Nee, ik. Uh, <laughs> Iedere wedstrijd word ik zenuwachtig. En dat is ook normaal. En uh, of in de finale of in de halve finale, het is dezelfde. Omdat je toch moet het zelf afmaken uh, of voor je partij. Dus het maakt mij niet zoveel uit je in de finale of in de halve finale staat. Nou, je bent net wakker geworden. Wat ga je nu nog tot laatste voorbereiding doen voor vanmiddag? Uh, ik denk dat ik eerst even een kopje koffie drinken, even uh, rustiger wakker worden. En dan uh, is het om uh, om om goed nog uh, een keer door elkaar te uh, spreken. En over alles. En uh, nou, dan gaan we rond 12 uur, denk ik, de zaal richting, uh, richting de zaal. En we inspelen. En daarom nou, om drie uur gaan we beginnen. En vandaag om drie uur wordt de vrouwenfinale tussen Nederland en de Roemenië afgewerkt. Lidjou, tafeltennister voor de Nederlandse ploeg. Heel veel succes. Het is vijf voor vijf. En nou stellen we eigenlijk altijd wel vragen. Dus ook gewoon s'nachts. Hoe werkt dit? Wat vindt u daarvan? Waarom is dit zo? En we geven ook de hele dag door antwoorden. En er zijn ook van die vragen die we niet durven te stellen. En onze verslaggever heeft Cecil van der Grift. Nou, zij heeft er geen last van. Want zij gaat elke week op zoek naar antwoorden op vragen die nooit worden gesteld. Engelsen hebben een hele lichte huidskleur. En Afrikanen hebben een hele donkere huidskleur. Ik ben benieuwd waardoor dit verschil is ontstaan. Jeetje. Uh, waarom heeft niet iedereen dezelfde huidskleur? Omdat we allemaal van verschillende afkomsten zijn, uit verschillende landen, uit verschillende werelddelen. Ik dacht dat dat kwam door het pigment in je huid. Toch? Waarom, dat weet ik, dat weet ik. Vroeger, heel ver vroeger, uh, woonde iedereen al in het zuiden dichter naar de zon. En op een gegeven moment uh, hebben de helgen gezegd van ja, volgens mij zijn ze het noorden beter. Zijn ze vertrokken naar het noorden. Omdat daar minder zon is, krijg je dus minder vitamine E in je huid. En vitamine E geeft zeg maar, de tint aan je lichaam. Daarom hebben ze Afrikanen, die hebben natuurlijk zo lang in de zon gezeten. Hè? En dat gaat de generatie gaat dat door, door, door. Zijn hun dus bruin, dan de mensen het noorden Gewoon voor de diversiteit. Dus ja, anders is het allemaal zo saai. Omdat ze uh, van verschillende volken afstammen. Het is heel vroeg in de ochtend en ik ben onderweg naar Schiphol. Ik heb hier een afspraak met meneer Van Stralen, hoogleraar evolutiebiologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft het heel druk, maar gelukkig heeft hij tussen het reizen door nog even tijd voor ons weten te maken. Meneer Van Stralen, waarom heeft niet iedereen dezelfde huidskleur? Ja, dat is in het verleden zo ontstaan. Jaren geleden, ongeveer 200.000 jaar geleden toen een mens ontstond. En ongeveer 100.000 jaar geleden is de mens over de aarde gaan trekken... en in verschillende gebieden gaan wonen. En daardoor is de huidskleur ook veranderd. Want de huidskleur is een heel mooi voorbeeld van een evolutionair proces... die is aangepast aan de omstandigheden. Aangepast aan het klimaat vooral. Als, het, als je in een tropisch klimaat leeft, dan is een donkere huidskleur het beste. Want een donkere huid beschermt tegen effecten van UV-straling... Uh, maar toen de mens uit Afrika ging trekken... Wat voor huidskleur hadden we dan? Ja, de, de, Oorspronkelijk moeten we aannemen dat de mens donker was. Zoals de huidige Afrikanen ook zijn. Maar de, toen de mens 100.000 jaar geleden uit Afrika begon te trekken... en in Europa terechtkwam, in, uh, in Azië... toen is de huidskleur licht geworden. Want een donkere huidskleur in onze streken is ook nadelig... Weliswaar beschermt een donkere huidskleur tegen UV-straling, maar dat hebben wij hier niet zo erg nodig, want de zonnestraling is veel minder zwaar als in de tropen. Maar UV-straling heeft ook positieve effecten, namelijk het stimuleert de synthese, de productie van vitamine D. Vitamine D hebben we nodig in het lichaam, overal voor allerlei functies. En bij tekort vitamine D krijg je rachitis of Engelse ziekte. Omdat de donkere mensen die Europa binnentrokken... dus een voordeel hadden bij een lichte huidskleur... is de huidskleur ook licht geworden. Dat gaf een selectief voordeel. En dan speelt er nog een tweede proces. Dat speelt een rol, is dat er ook in veel culturen... een voorkeur is voor een partner met een lichte huidskleur. Uh, dat, is, uh, dat leidt ertoe dat uh, vrouwen, mannen... Een man of een vrouw kiezen die ietsje lichter is dan zichzelf. Dat is ook bij de Afrikanen zo, en ook bij de mensen uit het Midden-Oosten en ook bij de Europeanen. Het duurt een hele tijd hoor. Maar je kunt wel uitrekenen als je zo eens honderd uh, generaties uh, verder rekent. En je zou veronderstellen dat, uh, nou ja, noem maar iedereen het met iedereen doet en iedereen kinderen krijgt met willekeurige andere mensen op de aarde. Dat is niet zo. Maar als dat zou gebeuren, dan zouden we allemaal een klein beetje chocoladebruin worden. Zoals uh, de huidige inwoners van Brazilië. En als je kijkt ook naar de Miss World-verkiezingen, waar Brazilië altijd hoge ogen gooit, dan werk ik helemaal niet of dat nou zo'n slecht idee is. Als we dus goed blijven voortplanten met mensen uit andere werelddelen, dan kunnen alle zonnebanken weg. En worden we vanzelf door de jaren heen allemaal chocoladebruin. Heeft u nou ook een vraag die u zelf niet durft te stellen? Laat het ons weten en bel even op 0800-1121. 0800-1121. En laat u weten wat u nou niet durft te vragen waar wel Cecile van der Gift wel een antwoord op kan vinden. Ja, dan gaat zij het wel even voor je vragen. Zometeen gaan wij ook iemand ondervragen. En dat gaat om Hans van Dijk. We hebben hem zojuist de hand geschud. Hij is aanwezig, Hans van Dijk zult u zeggen. Nou, daar zijn er meer van in Nederland. Maar niet, eh, niet Hans van Dijk die zoveel weten van reclame. We spreken zometeen met hem over 24 uur reclame. Voor Bakker Nederland. Omroep WNL.